Het weer vanavond en vannacht. Vannacht helder, morgen zonnig en droog. Temperatuur tussen de 22 en 25 graden. Met Pinksteren blijft het zonnig en warm en de kans op een bui is erg klein. Dit was het NOS-journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is nog steeds uh, redelijk druk in de randstad. Op de A1 bijvoorbeeld, Armesvoort richting Amsterdam. Daarbij bij het Muidenberg 3 kilometer file. De A4 Delft richting Amsterdam is afgesloten tussen Den, Ho Den Hoorn en Den Haag Zuid. Dat uh, komt door een ongeluk. Verkeer wordt de plaats wel omgeleid. Op de A6 Muiden richting Lelystad staat tussen Muidenberg en Almere stad west 3 kilometer. A6 uh, richting Lelystad bij Lelystad nog eens 4 kilometer. Op de A9 Diemer richting Amstelveen is bij Knoop Holendrecht de verbindingsweg dicht door een ongeluk. Dan een file op de A10 uh, ring west richting Zaanstad voor de Koenten nog 4 kilometer. Op de A10-ring Amsterdam-Zuid richting Amersfoort staat bij Oud -Zuid, is bij Oud-Zuid de oprit dicht door een ongeluk. Het staat 2 kilometer file. Op de A12-den Haag richting Arnhem staat 5 kilometer tussen Kloopert Lunetten en Driebergen. A16-rotterdam richting Breda tussen Hendrik Ido Ambacht en de Randweg Dordrecht 7. A27-golkom richting Almere tussen Utrecht Veemarkt en Hilversum 7 kilometer. A27-utrecht richting Breda nog steeds tussen Noordeloos en industrieterreinen Avelingen 5.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 Que madruga donde het ay ay ay ay ay, je het corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz, pobre En que no atrapa a su cordura, quisiera ser un pez. De naambaar van de zon schijnt. Dus pak je, pak je radio. ren naar het Frans en zet hem op 106.9. 6.9. Zie je 24 uur per dag hete de Sailing in the sea, lots of living, yeah, there's that philosophy. Trond.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 Assim você me mata. Ai, me je me maakt, Ai je ai, me Cem me manda, ai, seo te pego, ai, ai, seo te pego, hein? Ee, ee, ee, ee, que delice, te pego. Leef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zyfmzandvoort.nl You had my life. Wist wie ik zou worden. And I will